Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De voorzitter van het COA zegt dat ze nu al gevolgen merken van plannen in het regeerakkoord. Nu de spreidingswet niet doorgaat, hebben een aantal gemeenten al laten weten dat ze misschien geen asielzoekers willen opvangen. Je hoort het COA. Dat vinden we echt heel zorgelijk, want als dat gebeurt, dan hebben wij op zeer korte termijn echt gewoon te weinig opgangplekken om alle mensen een bed en begeleiding te bieden. En uh, dat is echt heel zorgelijk voor ons. Want dat zou kunnen betekenen dat we gewoon te weinig hebben. En mensen uiteindelijk uh, geen bed kunnen bieden. De kans is dan groot dat er weer mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De kinderopvang is kritisch op Haagse plannen om kinderopvang bijna gratis te maken. Zoals in het coalitieakkoord staat. De brancheorganisatie denkt dat het in de praktijk niet gaat werken. En dat er zoveel vraag is naar kinderopvang dat het voor ouders een soort loterij wordt. Of hun kind daar terecht kan. De bagagemedewerkers van Schiphol hebben in veel gevallen nog steeds te zwaar werk. De arbeidsinspectie wil vier van de zes bagagebedrijven een boete geven. De werkomstandigheden zijn niet verbeterd. Er is bijvoorbeeld niet genoeg hulp bij het tillen en ze moeten te lang hetzelfde werk doen. En in Groningen is vanmiddag een viskraam in brand gevlogen. De brandweer was er snel bij en heeft de brand kunnen blussen. En al het personeel wist ook op tijd te ontkomen... Maar de viskraam kan afgeschreven worden, zegt de eigenaar. Er zit een hoofdschade in, en alles natuurlijk. Alles wat erin zit, is, is niks meer. Dus de oven natuurlijk sowieso. Daar, daar, daar, daar, daar. Da. Dus, dat is natuurlijk... Maar dat is niet aan mij. Dat kan ik niet constateren van hoe of wat. Maar hij is wel aanmerkelijk, ja. Gelukkig is de visverkoper een optimist. Maar morgen zat er weer een nieuwe wagen. Heb goed, zegt zeg, wel dat, maar reed, dat we morgen gewoon weer open zijn. We zijn wel creatief, we gaan wel gewoon door. Bam, hoppa! Het weer nog, vooral in het noorden wat buien vanavond. Morgen andersom, dan in het zuiden veel regen. Daar kan ook wateroverlast zijn. Het wordt 15 graden in zuid tot 23 graden in het noorden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink bij de ANWB. Er staat nog file op de N205. Van nieuw Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. De vertraging is nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 In de stad op terras met wat slechts. Ik heb een groene broek aan met de reks op elke plek. Mijn lijn is gevolgd te knippen met mijn zakmes. Het best in mijn haak is het geks Boop het Zuidvak gemiddeld acht keer zwaarder dan de rest. Visbladen lees ik s'avonds in mijn bed. Heb je peet bij je kiwi en nu lig je in me net. Ik vis. Ik vis op karper. Snap je dat gevoel? Ik vis. Ik vis op karper. Snap je dat gevoel? Een koude bak, links naast me. Met vishanden ondertussen aan mijn haken. Ze azen, happen de monden boven water. Trekken maar ze vang door dat hele grote water. Viswinkels weten wat ik wil halen. op het zout, Vis geldt Klaar wakker op mijn mat met z'n snater. Spakelt nog wat, maar wat kan je er nu maken? Ik vis, ik vis op karper.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 Vorige week had hij een uh, optreden gedaan in de Melkweg in Amsterdam. Deze pop uit Zuid. En als laatste nummer had hij dit nummer op zijn repertoire staan. Karpervissen. Welkom bij deze alternatieve femme van donderdag 9 mei. 16 mei moet ik zeggen. Want we zijn alweer een week verder. Vorige week hadden we hier de Void. Vandaag zijn dat uh, op deze 16 mei uh, Steezy Novel en Toe Too Zen. Dat is... Uh, het spoorboekje, die komen uh, straks tussen 8 en 10. Uh, komen zij hier wat laten horen van de trap. EP Jong. Uh, maar. Uh, Jong, roekeloos, maar gefocust. Zo is de titel. Ik krijg het zowat uh, niet helemaal in mijn hoofd uh, zitten. En om, om het goed uit te kunnen spreken. Maar goed, dat is wat wij gaan doen straks tussen 8 en 10. Maar in dit uur hebben wij ook nog uh, wel wat staan. Want uh, we gaan praten straks met June en mee. En zij is bezig uh, nieuw materiaal aan het uitbrengen. En uh, eerst had zij dat met her gedaan. En de tweede single, die komt morgen. En dat was een mooie aanleiding om daar dus even wat over te gaan praten. Nou, Nederlandstalig blijft Nederlandstalig. Vorige week is de single uitgebracht. Niets is voor altijd. Je hoort Annabel. Woorden vervagen. Hoor niet meer wat je zegt. Zijn niet wat we ooit waren? De stem klinkt zo ver weg. Alles is nu anders nu je niet meer bij me bent. De tijd is veranderd, mis de echo van je stem. Ik laat je los. die dag, je draagt een lach maar als een masker Want daarachter, in gedachten zit je vast Er lijkt geen groep waarbij je past Er lijkt geen goeds meer aan te komen Maar het waait wel over Voor je het weet word je weer verrast en het gaat best lekker Ben nog lang niet daar, nog lang niet klaar Maar kan vaker zeggen Het gaat best lekker met mij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 En het liefste zou ik nu nog even verder dromen Maar dan ga ik niet behalen wat ik wil Dus geef mijn chickie nog een tikkie op de bil Spring onder de douche, vandaag weer genoeg te doen Het komt zelden ooit nog voor dat ik me eventjes verveel Gaat als een trein, we liggen lekker op de rails Oh, al lijkt je aan, kom soms onzeker Of stapt er iemand uit, ben je je eindstation vergeten? Paraparapau Heb je verdraging in je leven?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 moet je rennen voor de trein, maar kom je net te laat Gebroken door de lasten die je met je draagt En niemand die komt vragen hoe het met je gaat Dagen vol met regen en slechte bui Een nutteloze ruzie met je beste maat Koffievlekken op je favoriete trui Maar hoe kan het ooit weer lekker gaan? Je ziet de regen, de trein, het is oké okay. Alles zit tegen, maar het valt wel mee. Je ziet de vlek, de ruzie. Het is oké. Okay. Alles zit tegen, maar het valt wel mee. Al moet je rennen en vallen, het is oké. Okay. Alles zit tegen, maar het valt wel mee. Al moet je vechten, verliezen, het is oké. Okay. Alles zit tegen, maar nog geen verder. Het gaat best lekker. nog lang niet daar, nog lang niet klaar, maar kan vaak zeggen. Het gaat best lekker met mij. Het gaat best lekker. Ben nog lang niet daar, nog lang niet klaar. Maar ik kan vaker zeggen, ik kan steeds vaker zeggen... Het gaat best lekker met mij. Vorige week deze single uitgebracht. Jong volwassen en het gaat best lekker. En wie zit daar onder meer achter? Dat ja, is ook heel erg leuk. Want Mets is één van de twee van jong Volwassen. Maar dat heb je misschien wel een beetje kunnen horen. En uh, ja, dat is wel duidelijk. Er zit uh, wel degelijk een uh, Mets randje aan. Maar het is... Toch een beetje wat optimistisch. En veel Metz had toch wel eens een beetje de neiging... om wat, wat meer te, een beetje een uh, teneergeslagen indruk uh, te maken. En dat was dan ook een beetje terug te horen in uh, de tekst en de muziek die hij maakt. Daarvoor hoorde je trouwens Annabelle met Niets Is Voor Altijd. Toegekomen aan iemand die in juli gaat komen. En dat is Hilien. En dat nummer dat heet Rose. You are the flower. That never stands in the shadows You are the sun That makes that day shine bright You are the cover Of the best book ever Up in the darkness, you are the We moeten een beetje de doen. We hadden dus net eentje die uh, wat afweken Dat was Helene met Roos. Uh, bovendien komt zij donderdag. En dan moet ik het even uit mijn hoofd uh, zeggen. Dat is volgens mij 3 juli. 4, 4 juli. 4 juli. Ja, inderdaad. 4 juli. Uh, dan uh, is het uh, zover dat zij dus in deze studio aanwezig zal zijn. Uh, voor een optreden hier bij ons in Alternative FM. Dus Helene komt uh, naar de studio. En daarachter hoorde je de mannen van Vos. Die komen uit Halem en die hebben een, een nieuwe EP uitgebracht. Een tijdje terug alweer, maar we hebben ze nog niet laten horen. Foei! Altuur de Dat moet je even netjes herstellen. En dat hebben we dan ook bij deze gedaan. Um, zo dadelijk, tussen nu en tien minuten gaan we praten met Dune M.A. Of Dune M.A., hoe je het maar noemen wilt. En dat heeft alles te maken met de nieuwe single die morgen op stapel staat. Maar zover is het nog niet. Eerst tijd als deze. dus een samenwerking met acht... Dames, waar Christy er één van is in die single, die is alweer twee weken uit. Twijfel heeft lang genoeg in de weg gestaan. In kwetsbaarheid, daar ligt je kracht. Kijk maar eens waar het je bracht. Durf te doen. Wat nog niet is gedaan. Ook als dat betekent dat je soms alleen moet gaan. Ga je dan door? Leuk, dit uh, staan uh, twee heren voor de deur die zeggen van, uh, wij staan voor de deur. Ik zeg ja, kom op binnen, want uh, we, zijn, we bijten niet, dus in ieder geval dat, uh, dat is een beetje het uh, verhaal. Dus, uh, dit was tijd als deze, uh, Christy onder meer en uh, Pony Machine is de volgende die je nu gaat horen. Dat is gelijk ook even een blokje van twee. Want uh, achter de single van June die ze al eerder heeft uitgebracht, gaan we ook met hem praten. All of my life I've wasted so much time And all of the times, yeah all of the times I've wasted so much life with thinking, Think. I'm De eerste single die ze heeft uitgebracht, namelijk her, June MA. En we hebben het er ook aan de telefoon, want ja, we gaan het ook even over haar uh, debuut-EP hebben. Uh, niet uh, voordat we even ook nog de vorige hebben uh, afgekondigd, want dat was Pony Machine met Overthinking. Die hebben we daarvoor nog uh, volgens mij gedraaid. Uh, maar goed, uh, vanavond uh, dus uh, een gesprek met, uh, met June. Uh, hallo, goedenavond. Hi, met June. Ja, Hi. Nou, uh, dat was dus de eerste single, uh, geloof ik, toch? Je debuutsingle? Nee, er is al wel een single eerder geweest. Oh, toch? Dit is inderdaad de meest recente. De meest ja. recente. Wat was je debuutsingle dan? Ja, ik moet zeggen, ik heb eerder muziek uitgebracht. Uh, iets elektronischer in 2021. Ja. Uh, en nu, afgelopen november, kwam een eerste single uit Mr. Nameless, van mijn nieuwe muziek. Ah, ah. Uh. Ja, wat dat wil dus zeggen, dat je dus eerst in 2021 iets uitgebracht hebt, waarvan de muzikanten soms er dan van zeggen, het is niet meer recent eigenlijk. Zoiets? Nee, klopt. En nou ja, iedereen maakt natuurlijk een reis door als persoon zijnde, zo ook als muzikant. Ja. En dat verandert met je mee, denk ik. Ja, en dat is ook niet meer ergens terug te vinden op wat dan ook. Oh ja, wel hoor. Die staan er nog steeds op als mensen oh. het interessant vinden. Nou, oh, dus ze kunnen dan toch nog even het stukje geschiedenis van jou even mee uh, beleven in dat, uh, dat opzicht. Ja, zeker. Ja, um, goed. Dan is meteen ook de vraag: wat is dan het verschil tussen toen en nu? Ja, het is allemaal een stukje dichter bij mezelf gekomen. Ja. Ik heb wel eens het gevoel gehad dat ik wat groter moest zijn dan dat ik echt ben. Misschien wat elektronischer dan ik echt ben. Wat stoerder dan ik echt ben. Ja. En nu is het allemaal nog iets kwetsbaarder geworden. Iets meer akoestische elementen. Het is echt alsof je een kijkje krijgt in het uh, dagboek van een hopeloze romanticus. Met een uh, klein beetje bindings- en verlatingsangst. Ah, dat is een beetje jij, uh, jij uh, in een notendop. Zoiets? Eigenlijk wel, ja. ja, ja. Um, goed, uh, jij als persoon. Maar wat, wat, wat uh, ja, hoe moet ik het zeggen dan? Hoe kijk jij als persoon tegen de wereld aan? Dat is wat ik eigenlijk dan wil vragen. Tegen de wereld aan? Ja. Ik vind het allemaal vooral heel erg grijs. <laughs> ja. En dat bedoel ik niet op een negatieve manier. Dat bedoel ik meer in de zin van... Ik kan alles altijd heel goed van alle verschillende kanten zien. Ja. Juist niet heel zwart-wit. Um, en dat kunnen mensen moeilijk vinden. Die heel graag een duidelijke ja of nee willen horen. Ja. Dan denk je, nou, het kan ergens ook misschien in het midden. En ik snap die kant wel en die kant. Maar als je daar zo over nadenkt, dan snap ik het ook wel weer. Dus ik ben altijd een beetje de lijm overal tussenin. En, uh... Het, het olievrouwtje of oliemannetje of het oliemensje <lacht> tegenwoordig. Misschien <lacht> wel, ja. ja. Of gewoon het hele kleurenpalet. Ja, ja, dat zou zo het kleurenpalet, Ja, dat zie ik ook wel een hele mooie. Uh, want dan heb je ook alles in één keer uh, genoemd. Maar zo uh, so sta jij in het leven in dat opzicht? Ja, en, en gewoon met uh, liefde en respect naar elkaar. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Soms uh, wordt het ons nogal moeilijk gemaakt, denk ik, als mensen. Ja. En kunnen we het ons zelf ook heel moeilijk maken. Ja. En dan is respect en iedereen zijn waarde laten, denk ik, wel een hele, een hele grote. Een hele grote wat? Ja, een, hele, een hele belangrijke rol in uh, wat je nou elkaar kunt doen... om het allemaal iets makkelijker voor elkaar te maken. Oké. Okay. Um, even over jou. Wat, uh, wat voor, heb je een muzikale achtergrond? Zeker, ja. Ik uh, begon al heel vroeg uh, met alle karaoke uh, dingen. Hmm. Ik heb eigen kamertje toen op, het, uh, uh, op school, op een vrije school... al vrij creatief uh, bezig geweest. Op... Uh, ja talentenjachtavonden, in koor had ik de solo's en daarna ging ik uh, met volle zekerheid naar het consortium in Engeland. Ja. En uh, ben ik in 2020 afgestudeerd en uh, sindsdien nog steeds internationaal bezig met muziek en uh, songwriting uh, voor mezelf en voor anderen. Ja, um, dat legt dan ook meteen de vraag, want je komt hier uit de buurt vandaan. Klopt. Ja, ja. Uh, zijn er al mensen geweest uh, bij jou aan de deur? Uh, en die zeggen, goh, June, wat uh, leuk dat je dit soort muziek maakt. Of uh, zijn wij dan echt een beetje de eerste? <laughs> er zijn wel een aantal mensen geweest. En er zijn gesprekken geweest. Maar ik moet zeggen, ik heb toch de meeste lijntjes... door ook het consultorium in het buitenland zitten. Ja. Dus ik sta er heel erg voor open dat dat wat meer ook in Nederland is. Het is toch waar mijn roots zitten. Ja. Dus, uh, ja. Hoe meer, hoe beter, denk ik. Ja, maar ik bedoel dus, hier in Nederland... Uh, zijn wij dan uh, de eerste met... drie uh, voor twaalf Noord-Holland schuine strepen... op het Hurnitief FM? Radio wel, ja. ja. Oké, okay. dus... Uh, dus uh, ja, oké, okay. nou dan... Uh, dat is even fijn om te weten. Uh, want <laughs> dat is eigenlijk een beetje... Uh, wat zijn de reacties tot nu toe... wat je op uh, je materiaal hebt uitgebracht? Ja, heel positief eigenlijk. Ja? Uh, ik ben er altijd heel voorzichtig mee... maar sommige nummers worden ook wel wat opgepakt... door playlists en... Uh, Iedereen om me heen die ik in het wereldje kent, die uh, is wel aan het reageren. En er zijn wat meetings geweest. Dus uh, ja, voorzichtig positief. Ja, um, even over, uh, want, want ook deze single die morgen uitkomt... en wij mogen hem nu al draaien, want dat is ja. de reden waarom we je ook in de uitzending hebben... Um, is natuurlijk dat dit op een EP komt te staan. Zeker, ja. Ja, uh, hoe gaat de EP heten? Ja, het is een beetje een knipoog uh, naar mijn eigen naam... Ja. En het heet By the end of June. Ja. Yeah. Mijn eigen naam, uh, je spreekt het uit als June, maar je schrijft het met een D. Ja. Dus, yeah. dus de kniphoog van de EP is dat het By the end of June heet met een D. En een van de singles die erop staat is By the end of June met een J. Dus het is eigenlijk een beetje een kniphoog naar mijn naam en het einde van de maand en iets wat tijdelijk is. Ja. En, yeah. en, yeah. yeah. Um, die EP-release-show gaat natuurlijk, of de EP-release, ik, ik verklap het eigenlijk al een beetje, die gaat niet on, on, ongemerkt voorbij, heb ik wel laten vertellen, toch? Nee, klopt. Ja, er komt inderdaad een EP-release-show ook bij om het uh, hele gebeuren te vieren waar we al zo lang naartoe werken. Ja. En, uh, ja, dat, dat komt al op 26 juni in het patronaat. Ja, uh, uh, hoe kijk je daar dan uit? Ja, heel positief, daar heb ik gewoon heel veel zin in. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dus het is, het is iets, maar ben jij ook iemand die, uh, die je erg nerveus maakte naar zo'n zo evenement toe of niet? Oh, zeker. Ja, ja honderd procent. Het is een combinatie van uh, gezonde spanningen, complete zweetzenuwen, om <laughs> het maar even zo te noemen. Ja. En ja, heel veel enthousiasme en zin erin om weer met het uh, podium te staan en allemaal nieuwe muziek te vieren. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus, dus er, er, er, er is toch wel iets van een klein beetje spanning en ja, een soort van gezonde nervositeit in de richting van de EP-release-show. Zeker, ja. ja. Um, even over de uh, bad ad healing Heb je er nog iets aan, uh, aan te vertellen van waar het over gaat? Nou, als we het hebben over kwetsbare liefst, is dit misschien nog wel de meest kwetsbare. Ja. Hmm. Um, het gaat het altijd beeld over iets persoonlijks. En dat is deze ook wel heel erg. Um, over piekeren, zelfsabotage. Um, overal aan twijfelen zelfs of alles goed gaat. Mm. <laughs> Op het moment dat je iemand eigenlijk heel leuk begint te vinden... en alle groene vlaggen langs ziet komen en denkt... ja, dit is het. Dat je dan aan alles gaat twijfelen en denkt... Um, maar waarom vind ik diegene wel zo leuk? Is het omdat ik eenzaam ben? Of uh, vind ik iemand alleen maar leuk omdat hij me aandacht geeft? Of omdat hij me lief vindt? Of, mm. Nou ja, dat is gewoon het, het, het typische piekeren, denk ik... van iemand uh, ja, die daar heel goed in is geworden. Zelfs als het niet nodig is. <laughs> uh, dus dit is een stukje zelfreflectie daarover. En uh, ja, de duidelijke zelfreflectie van... ja, ik ben eigenlijk uh, misschien nog niet zo heel goed uh, in het hele, in het proces. ja. Uh, nog een afsluitende vraag. Waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? Ja, overal uh, onder de naam June M.A. Uh, en dat is dus met de knipoog naar de maand June. Maar je schrijft het met d u N E, En dan op zijn Frans m -A, met A-I-M-E-E. Uh, duidelijke verhaal. Hier is de nieuwe single die morgen uit gaat komen. Bad at Healing. Voor... Met What's Going On En een tijdje terug had zij Haar uh, release show in Het Patronaat, dat was volgens mij Afgelopen maand dat ze dat uh, deed Er zaten heel veel uh, muzikale vrienden uh, Bij uh, wat dat gaat, want uh, de een Speelt uh, ook in de band van Hayon. En duikt later vervolgens weer bij Hunk op, ja, dat is uh, bijvoorbeeld Noah Karim, die speelt Bij zowel High Chai Als bij Hunk, en uh, speelt dan ook nog Ergens geloof ik weer bij Daisy Bellis zo gaat dat maar door, wat dat er gaat. Daarvoor hoorde je June mee met Bad at Healing. En dan eventjes voor de mensen die geïnteresseerd zijn in optreden van Nuland. Want ja, Nuland gaat een optreden doen en dat doet hij in Harlingen. Je moet mij niet vragen precies op welke plek. Het is, het is in Harlingen. En ik, ja, dan moet ik toch even kijken of, dat ik, of dat ik dat op een, op een een of andere manier nog kan achterhalen. En dan moet ik weer, weer allerlei toeters en bellen uithalen. Dat is altijd wel heel erg leuk. Want hij heeft het mij verteld. En dan heb ik het weer helemaal niet 1, 2, 3 paraat. Dus zal ik even de chatberichten er even bij moeten openen leuk als je dat allemaal op als allerlaatste moment kijkt. Hier bedoel ik 18 mei in Harlingen, maar uh, dan wil ik ook even weten welke plaats dat is. Plaats van de locatie Brouwdok. Kijk, want dat is even dan aan mijn aandacht ontsnapt. En dan moet ik het ook weer helemaal gaan opzoeken van waar heb ik dat nou weer gelaten. Maar dat is uh, 18 mei. Dat is komende zaterdag. Dan treedt hij op en uh, hij uh, is bezig met een, uh, met een nieuw uh, project. Newlands. Newlands. Slide, of een Slide. Ja, ja, ik weet ook niet precies hoe ik het uit moet spreken. Maar uh, wat wil het geval? Die jongens die gaan op 18 mei een nieuwe single releasen. Nou, is Alex degene die meestal uh, niet zoveel problemen maakt als het gaat om uh, uh, een single vooruit te draaien. Maar uh, de, zijn band is toch wel wat, uh, wat, uh, ja, wat, wat, uh, wat van de aarzelende kant. En dan denk ik, ja, jongens. Dat is even jammer, want dan had ik ook eventjes meteen al gezegd van dit, zo klinkt hij. Dus het is nog meer reden om op 18 mei eventjes naar het brouwdok te gaan in Harlingen. Maar goed, uh, je kan niet alles hebben in het leven. Dus doen we het gewoon met een nummer van Noel en Zelf. En dat nummer dat heet Twice as Cool. You're twice as cool. How fast nice nice. In your pretty eyes I see reflections of a fool I give up forever for Venom We zijn zowat uh, aan het eind van dit uur uh, gekomen. Kom mooi uit voordat uh, er nog even nog een uh, soundcheck... want anders dan uh, hoor ik uh, veel op de achtergrond. Dat is ook niet uh, helemaal uh, wat je noemt uh, yo, uh, fijn en tof... als ik even het, uh, het laatste gedeelte van dit uur voor mijn rekening neem. Uh, Jente Charlotte, uh, zij was uh, afgelopen... Vrijdag, een van de, de twee uh, leden die meedeed uh, aan Nieuwe Oogst in Haarlem. Uh, want de ander, dat was Lea Rij. Nuland hoorde overigens daarvoor met uh, Twice the School. 18 uh, mei was de optreden in het Brouwersdok. Dat even nog zeggen er tussendoor. Maar uh, terug weer even naar uh, afgelopen vrijdag. Daar speelde dus Jente Charlotte samen met Sam Nieuwehuis. Een hele uh, intieme akoestische set. Gevolgd door Lea Rij. En uh, die was daar toch ook best wel op dreef. Sterker nog, ze kondigden al aan dat ze weer een nieuw album aan het maken is. En die wil ze met crowdfunding voor elkaar krijgen. Eén van de nummers die zij speelde afgelopen vrijdag tijdens Nieuwe Oogst. Word Sit Down. Sit Down. Deep into another life I never thought I could be But now I feel ready Dawn. Did anybody stop the rain? Let it come down on me Let it come down on me Cause I felt the heat was coming I felt it all, and still I stay I truly loved her I think you lost her by now